Focus. Met Hassan Efrenkun. Goedenacht en hartelijk welkom bij Focus, het wetenschaps- en geschiedenisprogramma van de NTR. Uitgezonden vanuit het radiohuis het nieuwe State of the Arts onderkomen van NPO Radio 1. En we zijn er tot in de vroege uurtjes en er staan weer mooie verhalen op het programma. Dus blijf vooral lekker wakker. Ik ga dat zeker doen. En we gaan het hebben over de nieuwste digitale opsporingstechnieken van de politie. En we testen deze ook uit. En mensen die walgen van het gesmak van een ander. Ze lijden aan misofonie. Had u er ooit van gehoord? Psychiater Arjan Schreuder ontwikkelde een behandelmethode tegen deze bijzondere ziekte. Schrijver Gert Bulens komt bij ons op bezoek. Hij leest voor uit zijn boek De Jaren 60 in onze nieuwe rubriek Lezen in het Donker. En ook gaan we 200 jaar terug in de tijd. Het jaar 1818, het jaar dat Mary Shelley de iconische roman Frankenstein schreef. Maar dat is pas in het laatste uur als het alweer langzaam aan licht begint te worden. Gato o plomo, geld of lood. Je hoorde de begintune van de Netflix-serie Narcos... over de jacht op de Colombiaanse drugsbaas Pablo Escobar. Toepasselijk, want we gaan het hebben over het opsporen van criminelen. Focus op televisie, het wetenschapsprogramma op NPO 2... besteedt aanstaande donderdag aandacht aan de vraag... hoe de politie zo snel mogelijk het gedrag... en ook de omgeving van criminelen in kaart kan brengen... Dat is jarenlang mensenwerk geweest, maar nu doet Big Data zijn intrede. En hierover praat ik met Selmar Smit. Hij is data-wetenschapper bij TNO. Iris van Sint-Maartensdijk, zij is onderzoeker. En uh, collega Focus TV-regisseur Jeroen Kortschot. Uh, Jeroen, jullie hebben je gebogen over de opsporing van criminelen. Wat hebben jullie nou precies in de uitzending gedaan? Wat we hebben gedaan is eigenlijk een wetenschappelijke versie gemaakt van het populaire programma Hunt Dat ken ik zelf niet. dat, nee, dat is op maar... Nederland 1. Dat gaat in het najaar weer op televisie komen. Um, wat het idee van dat programma is. Uh, er zijn uh, een stuk of uh, 10, 20 mensen. En die moeten proberen om 20 dagen uit handen van de opsporingsdiensten te blijven. Okay. Die opsporingsdiensten zijn natuurlijk gespeeld. Um, dat zijn regisseurs. Zelma uh, doet er ook aan mee. Uh, datawetenschappers. En die krijgen allerlei middelen in handen om die mensen te vinden. En, en wat, wat is jouw rol daarbij Zelma, in het programma? Ik uh, speel als informatieanalyst. Dat betekent dat je eigenlijk alle inkomende informatie beoordeelt... en eigenlijk gaat kijken van wat kunnen we nou met die informatie... en wat zegt dat over het gedrag van... Uh Oké, okay. en, en in dat programma van jullie, Jeroen, wat, wat, hoe gaat het dan verder? Nou, dat Hunt, Het is een spectaculair programma... waarin je allerlei mensen door het beeld ziet rennen... <coughs> en, ja. en ziet proberen om, om, uh, om um, uh, onder de radar te blijven van die opsporingsdiensten. Dat is hartstikke leuk, uh, spectaculair. Ik kan het iedereen aanraden om naar te kijken. Okay. Uh, maar wat er een beetje aan ontbreekt in dat programma is... hoe werkt dat nou eigenlijk allemaal? Uh, vooral op het gebied van, uh, van data-analyse, uh, dat is de specialiteit van Selma. kom je eigenlijk niet te weten uh, hoe dat nou in zijn werk gaat. Sowieso bedenk je nou niet zo snel dat een, een rechercheur ook een analist is. Uh, die verzamelt allemaal informatie. Ja. En die moet die informatie wegen. Mm -hmm. uh, en kijken uh, wat dat over een verdachte zegt. En, uh, uh, of over iemand die die zoekt zegt. En, uh, en uh, hoe die dan da daarop moet handelen. En de tweede stap, en dat weten mensen al helemaal niet... is dat die analyse voor een belangrijk deel geautomatiseerd is. Okay. Uh, dat heeft ermee te maken dat de, dat de hoeveelheid informatie... Uh, door sociale media en door computers en zo enorm toegenomen is. De netwerken van mensen zijn ook groter door mobiliteit en doordat ze contact hebben met veel mensen. Dus het, is, het past gewoon niet meer in je hoofd uh, wat je, wat je uh, allemaal kunt weten over een dader. Uh, dus je, moet, je hebt daar gewoon technische hulp bij, hulp bij nodig, nodig om die, om die ja. analyse te maken. En Selma, die is daar specialist in, die heeft daar een mooi programma voor gebouwd. Um, en dat werkt nu vrij goed, hebben wij kunnen zien in de uitzending. Even nog even naar de uitzending zelf. Wat, gaan, wat, wat gebeurt er concreet? Um, wat, wat, wat jullie doen? Nou, concreet is het zo dat uh, uh, onze ene presentator, Diederik Jekel, probeert te vluchten. Die, um, die moet, krijgt een aantal opdrachten. En die moet twee dagen uit handen blijven van zijn mede-presentator Elisabeth van Nimwegen. Um, en in het verhaal moet Diederik Jekel uh, vluchten naar een plek die hij kent uit zijn studententijd. Yeah. En hij moet daar een opdracht volbrengen. Dus hij zit ergens in een kroeg? Uh, nou, dat is niet echt zijn natuurlijke habitat. Oh, maar okay, okay, nou ja. maar uh, hij, hij, hij wordt ook wel een beetje uit zijn comfortzone gehaald. Maar ik, ik kan nog niet al te veel onthullen over. Uh, over waar die naartoe gaat, want het is een hele spannende uitzending. Je oh, okay. kan, kan het echt meebeleven. Geen spoiler, oké. Okay. Ik kan het echt meebeleven waar die naartoe gaat. Uh, maar het is, het is ontzettend spannend. Maar daarbij wordt dus gebruik gemaakt van de technieken waarvan je zegt. die door Selma onder meer uh, ook worden uh, gebruikt. Om hem op te sporen, ja. ja. Uh, de technieken die Selma gebruikt zijn. zijn uh... Dat laat ik even uh, aan Selma zelf over. Wat, je, je bent uh, datawetenschapper, dat klinkt sowieso al. al uh, wat is dat precies? Nou, wat wij doen is wij onderzoeken eigenlijk wat voor soort algoritmes, uh, in dit geval de politie zou kunnen helpen. Maar ook uh, hoe die algoritmes zouden moeten werken, maar ook in, op welke manier die zouden kunnen ondersteunen. Ja. Want je wil natuurlijk niet hebben dat zo'n uh, dat je een bepaalde richting op wordt geforceerd uh, door een computer. Uh, terwijl een analist misschien of een rechercheur tot hele andere conclusies zou zijn gekomen. Wat doet een data-analyst dan precies bij de politie? Een data-analyst bij de politie beoordeelt eigenlijk alle bronnen van informatie die je zou kunnen hebben. En dat kan dus van alles zijn. Dat kan social media zijn, maar dat kunnen ook gewoon politiegegevens zijn. En elke andere vorm van informatie die je zou kunnen, um, kunnen vergaderen als politiedienst. En dat is dus een gigantische hoeveelheid. En helemaal als je natuurlijk snel tot conclusies moet komen... omdat er bijvoorbeeld iemand op de vlucht is... Yeah. Um, ja, dan moeten dat soort informatie heel snel eigenlijk leiden tot iets wat... Nou, we noemen dat actionable is. Hè? Dat direct tot actie kan leiden. Actionable, dat klinkt heel goed. En dat moet niet verkeerd zijn zoals je net zei. Want uh, uh, als de computer je dan dwingt tot een in een bepaalde richting uh, zeg maar naar Groningen stuurt... en de verdachte gaat in werkelijkheid naar Limburg... dan, dan, dan gooi je gelijk die computer weg. Dan wil niemand het meer gebruiken waarschijnlijk. Ja, aan de ene kant is dat zo. Uh, aan de andere kant, kijk, soms moet je ook een beetje gokken. Als je anders geen idee hebt, dan kun je beter een goede gok doen... dan uh, op kantoor blijven zitten. Oké. Okay. Maar uh, noem, heb, je, heb je misschien een soort concreet voorbeeld uh, hoe, hoe je zo'n zo zaak aan moet pakken... Nou, laten we het, uh, misschien kunnen we het in dit geval even bespreken. Hè? Diederik die, uh, krijgt dus de opdracht om te vluchten. Uh, Selma <coughs> en zijn opsporingsteam weten niet anders dan dat hij gevlucht is en dat hij ergens naartoe moet. Ja. Uh, wat ga je dan in dat computersysteem zetten? Een van de allereerste stappen die je doet is je haalt al zijn social media leeg. Dus je probeert al zijn... Pardon? Ja, dat, dat, dat, dat, kun, dat kan zomaar even of wat... Uh, ja, onder bepaalde uh, voorwaarden kan dat. Kun je inderdaad dus opvragen wat al zijn uh, sociale contacten zijn op Facebook, Twitter, dat soort uh, uh, bronnen. Ja. Um, en daarmee kun je een soort beeld krijgen van met wie is hij bevriend. En helemaal als je ook weet wat de vrienden van zijn vrienden zijn. Dan kun je namelijk heel snel een beeld krijgen van oké, okay, waar zitten vaste vriendengroepen? Wat zouden uh, goede familiebanden zijn die die mogelijk gaat inzetten? En ja, dat is alleen nog maar Facebook, hè? Waar je en dat alleen nog maar Facebook, ja. Oké, okay, maar WhatsApp of uh, ik wil Instagram? Nou, dat, of... dat zijn allemaal bronnen die veel mak minder makkelijk toegankelijk zijn. Oh, ja? um, helemaal op Facebook heeft heel veel mensen hebben gewoon eigenlijk alles openstaan... waardoor de hele wereld kan meekijken wie jouw vrienden zijn. Ja, okay. ja, Iris, jij zit hier ook bij als wetenschappelijk onderzoeker uh, en, en criminologe in de dop. Hoe mm -hmm. luister jij hiernaar? Ik vind het heel erg interessant, want het uh, speelt wel in op het idee... dat de mens eigenlijk een uh, ja, sociaal dier is. Wat mm -hmm. toch, uh, als het in nood is, naar zijn vertrouwde situatie gaat. Ja. Vandaar dat Diederik waarschijnlijk ook uh, naar een plek teruggegaan is die hij goed kent. Ja. En volgens mij uh, is het ook zo dat mensen ook niet goed zijn... in het veranderen van wachtwoorden en dergelijke en hun ding beveiligen. Dus dat uh, is voor de hulpdiensten volgens mij alleen maar beter. Maar als het gaat om criminelen, hm. die weten toch donders goed... dat ze in de gaten worden gehouden? Ja, maar voor crimineel is het. Um, kijk, je kunt twee dingen doen als crimineel. Je kunt proberen iets te gaan doen wat enorm tegen jouw natuur is. Maar dan ga je enorm snel fouten maken. Hè, omdat je gedrag moet vertonen wat helemaal niet natuurlijk bij jou past. Okay. En als je gedrag gaat vertonen wat wel natuurlijk bij je past, dan word je heel erg voorspelbaar. Aha. Laten we nog even teruggaan ja. naar, die, naar, die, naar die, al die stappen hè, die je neemt. Want mm. je hebt dus contacten. Iedereen heeft iets van 800, 900 contacten in Facebook. Ja. Um, ja, die, die zitten overal. Die zitten, die zitten zelfs in het buitenland. Hoe ga je daar dan doorheen? Op wat voor manier kan je uh, dat analyseren? Ja, want je, moet, je hebt heel veel informatie die je moet vergaren, maar hoe, hoe order je dat in feite? Nou, er zijn eigenlijk twee stappen die je doet. Ten eerste ga je gewoon eens kijken waar al die contacten zich geografisch bevinden. En dat kan ook heel snel, want de meeste mensen hebben ook openlijk op hun Facebook staan waar ze wonen. Mm -hmm. um, en dan krijg je dus al een, een idee van welke gebieden eigenlijk iemand, um, nou ja, graag mogelijk naartoe zou gaan. En het andere is, is dat je bijvoorbeeld door het bekijken van zijn eigen social media of door uh, het ingaan van zijn huis en daar uh, een indruk te krijgen van hoe iemand is, een beeld kunt gaan proberen te krijgen van oké, okay, wat voor soort persoon gaat het hier om en wat kun je daarmee doen met je voorspellingen? Uh... Ik, ik, mijn huis, ik heb een, een huis met een, best wel veel boeken in huis. Wat, wat, wat zegt het over mij? Als je Mijn huis binnenkomt. Hoor, ik vind het wel interessant, is echt, als iemand het huis binnenkomt... Dan, dan krijg je een indruk van hoe iemand is. Ja, kijk, in dat opzicht ben ik daar een amateur. En, kijk, bij de politie heb je daar normaal profilers voor rondlopen... die daar gespecialiseerd zijn eigenlijk om een beeld te creëren... van wat zo iemand dan is. Is het een openbaar vervoerreiziger? Is het iemand die graag met de auto gaat? Is het iemand die uh, fietst en veel mensen op het platteland kent? Of is het juist iemand die ja. van steden houdt? Uh, is het iemand die ongelooflijk veel uh, kaartjes en foto's uit het buitenland op zijn koelkast heeft hangen? Het, het, het klinkt als een, als een, als een shirley-aflevering. Af, uh, ja, nou, dat is het op een bepaalde manier ook, inderdaad. He, je probeert zoveel mogelijk informatie bij elkaar te vergaren die jou kan helpen om een steeds nauwkeurigere voorspelling te doen. En jij hebt een computerprogramma, daar ben je mee bezig om die te ontwikkelen. Uh, en, want het is, in feite is dit allemaal gewoon mensenwerk. Maar ho hoe kan die computer daarbij helpen? Nou, wat je dus doet is, je vertelt tegen de computer, je geeft in ieder geval het sociale netwerk geef je aan de computer. Dat betekent dus al zijn sociale contacten en de contacten van zijn contacten. Ja. Alle geografische locaties waar die mensen wonen. En je vertelt um, aan de computer een beeld wat een profiler heeft opgebouwd van zo'n persoon. Op welke persoonskenmerken scoort iemand nou eigenlijk hoog en laag? Nou, en wat hij dan doet is, hij vergelijkt die informatie met... Alle informatie die je weet van eerdere casussen, van eerdere mensen die voortvluchtig zijn geweest. En probeert dan een soort vertaling te maken van oké, okay, als ik nou kijk naar mensen die eerder zijn gevlucht... dan lijkt dit persoon met deze kenmerken het meest op dit persoon wat misschien wel tien jaar geleden een keer gevlucht is. En dan ga je kijken van oké, okay, waar is die heen gegaan en hoe kan ik dat vertalen naar nou ja, waar bijvoorbeeld in dit geval Diederik heen zou vluchten. Het is toch fascinerend, Jeroen? De computer leert dus van andere criminelen. Wij zijn niet uniek. Als je er maar genoeg in stopt, dan gaat die computer op een gegeven moment patronen zien. Patronen die mensen waarschijnlijk zelf nog niet eens zien. Ik ben wel heel benieuwd hoe ver dat gaat. Want je hebt ook wel voorbeelden laten zien van robots en kunstmatige intelligentie. Waar dat heel erg tegen zijn beperkingen aanloopt, Waarbij je juist hele domme dingen eruit krijgt. Dus we houden die analisten en regisseurs nog wel nodig, toch? Ja, nee, zeker. Het is heel makkelijk om te vertrouwen op een computer... alleen maar omdat hij voorspellingen doet. Maar uiteindelijk is dat alleen maar kansberekening. Nou, want Iris, uh, het is toch uh, ook psychologie in feite waar het Uiteraard, om gaat. Ja. En in, in hoeverre zijn mensen rationele wezens? Dat is wel een erg moeilijke vraag. Nou ja, maar als checken, ja. Je, je, je kan me voorstellen... de, de informatie die je inderdaad in zo'n systeem stopt... Ja, hoe betrouwbaar is die uh, als iemand inderdaad... Eh, criminele sowieso onvoorspelbare uh, daden doet... Nou, wat Selma zegt, het blijft kansberekening. In een groot gedeelte van de vallen, gevallen zal je gewoon goed zitten. Ja. Uh, maar ja, mensen zijn inderdaad niet altijd rationele wezens. Ze kunnen andere keuzes maken of bedenken... oh, wacht, misschien moet ik nu iets anders doen... om ervoor te zorgen dat ik niet gepakt word. Mm -hmm. En daardoor juist weer de andere kant op gaan. En daar hebben we inderdaad de rechercheurs heel erg hard bij nodig... om ervoor te zorgen dat we die kant uh, niet achter laten liggen... met de kansberekening. Maar zo'n systeem helpt dus heel erg bij het elimineren van, van mogelijkheden... Om, om zeg maar te trechteren en... en... Inderdaad, die kansberekening zou dadelijk laten zijn dat, dat er een redelijke kans is om mensen te vinden. Ja, helemaal als je een hele snelle inschatting moet maken. Als je maar heel weinig tijd hebt. Ja, en de, en de data die, die, die jij in zo'n computer stopt, dat is een deel van het materiaal wat jij, in de, in de, wat jij verzamelt Iris. Iris van sint Dijk zit ook in de uitzending. Ja? Eigenlijk is dat een zijstapje in, in het programma. Vertel. Iris die onderzoekt inbrekers. En dat doet ze door ze virtueel te laten inbreken. Je kent die computerprogramma's wel, spelletjes waarbij je bijvoorbeeld een huis binnen kunt gaan. Mm. Um, nou ja, en, en iemand meteen uh, afknalt. Ja, nou, dat, dat onderdeel zit er niet in het okay, programma van Iris. Gelukkig maar. Uh, gelukkig. Uh, Iris laat uh, inbrekers van die spelletjes spelen. Dat is mensen hun huis laat binnen gaan. En die kijkt dan toe en stelt ze vragen over wat ze doen. Uh, dat is natuurlijk data die verzameld wordt over hoe criminelen zich gedragen. In dit geval inbrekers. Dat lijkt me heel leuk onderzoek, Iris. Dat is heel erg leuk onderzoek. Hoe, hoe is dat voor jou om, om, om met dat soort mensen om te gaan en dat ook met hen te doen? In het begin is het een beetje spannend. Uh, normaal zit ik tegenover een student als ik een onderzoek afneem. Yeah. En uh, nu als ik tegenover iemand zit moet ik een pieper hebben met een uh, alarmknop. Vooral in het geval dat ik in nood ben. Want je bent echt in een gevangenis? Je bent echt in een gevangenis, in een gevangenis uh, tegenover een gedetineerde Waarvan ik meestal niet weet uh, wat hij op zijn kerfstok heeft. Yeah. Uh, ze kunnen uh, een paar dagen vastzitten tot uh, levenslang. En wij vragen gewoon heb je inbraakervaring of heb je ooit een paar keer ingebroken. Dan mag je met onderzoek meedoen. En tot nu toe hebben heel veel, veel verschillende gedetineerden meegedaan. En, wa en, en waarom willen ze graag meedoen? Wat, wat, wat, wat, wat idee heb jij daarvan? Wat ik moet zijn zeggen dat de virtuality trekt natuurlijk wel erg aan. Ja? Nog weinig mensen in Nederland hebben het geprobeerd. En zij zijn dan een van de eerste die het kunnen proberen. En daarnaast uh, geven we ook een financiële beloning. Dat helpt ook misschien. En het is heel zeker. leuk om met een jonge aantrekkelijke onderzoeker te praten. Even een ja, uurtje dat. als je in de gevangenis zit. Daar kan ik natuurlijk niks over zeggen, maar... En beschrijf eens even hoe dat dan gaat. Uh, als je met zo'n iemand zit en die, die krijgt een letterlijk zo'n bril op, neem ik aan. Ja, dus we uh, leggen van tevoren uit uh, waar het onderzoek over gaat. Zonder het onderzoeksdoel uh, weg te geven. Ja. We stellen een aantal vragen over persoonlijkheid. Um, zelfcontrole bijvoorbeeld is heel belangrijk gebleken om um, crimineel, uh, crimineel verdrag te verklaren. Zelfcontrole? Zelfcontrole is hoe uh, goed kan jij je beheersen? Kun je goed toewerken naar lange termijn doelen? En het blijkt dat mensen die laag in zelfcontrole zijn, vaker uh, crimineel gedrag vertonen. En wij willen weten, goh, die zelfcontrole heeft dat nou ook invloed... hoe je tijdens de criminele activiteit uh, beweegt en uh, naar dingen kijkt. Want daar is nog vrij weinig van bekend. Ja, ja. En uh, wat wij doen is meekijken terwijl ze uh, een inbraak plegen. En dat krijg je normaal niet te zien... Uh, je het liefst zou je natuurlijk naast een inbreker staan terwijl die inbreekt. Ja, dat is voor de politie onmogelijk, laat staan voor mij. Ja, ja. Dus je hebt twee opties. Je kunt interviews afnemen of je kunt vragenlijsten afnemen. Bij de hele goede, valide methoden die we in de criminologie en psychologie gebruiken. Ja. Maar er mist altijd een deel van de informatie. Mensen kunnen liegen tijdens vragenlijsten. Ze hebben geen zin om te antwoorden. Ze verdraaien antwoorden. Uh, noem het maar op. Als je iemand plaatst in zijn natuurlijke gedrag, door uh, hem in een huis te plaatsen ja. waar die spullen mee kan nemen. Mm -hmm. Toont die sneller zijn natuurlijke gedrag dan als ik er naar vraag. En heb je dan allerlei uh, uh, ik maar factoren ingebouwd. Hè, dat, dat, je wil, dat je kunt zien, oh, uh, hij hoort een geluid. Hoe reageert hij daarop? Of uh, hij hoort gestommel op zolder. Ik noem maar wat dat wat je misschien ook in het echt ook als inbreker meemaakt. Klopt, we moeten de manipulatie zo weinig mogelijk houden om niet te veel... Uh te, onder te moeten onderzoeken. Maar wat wij nu in ons onderzoek doen is kijken naar de informatie vooraf. De pakkans. De ene helft vertellen we het is laag, de andere helft vertellen we het is hoog. Ja. En uh, tijdens de helft van de inbraak laten we ook een alarm klinken. En dan kijken hoe daarop gereageerd wordt. En, en, en, en hoe vinden die mensen dat leuk om te doen? Ja. En, en, en, en, en wat vertellen ze dan tijdens zo'n zo zo gang in zo'n huis aan jou... Ze vertellen vooral waar ze naar kijken, wat ze pakken en waarom ze ergens heen gaan. En dat is heel erg interessant, want inbrekers hebben echt een specifiek patroon hoe ze een huis doorlopen. Vertel. Ze gaan eerst naar boven, naar de ouderslaapkamer en de studeerkamer, ja. want daar liggen de meest waardevolle spullen. Zoals? De paspoorten, identiteitsbewijzen, bankgegevens, juwelen... Dat zijn de meest waardevolle spullen in huis. Uh, die zoeken ze als eerste. Als ze niet op tips werken. Um, yeah. Dan gaan ze, zodra ze die gehad hebben... gaan ze uh, sneller naar beneden, naar de woonkamer. Gaan ze daar rondkijken om de spullen te pakken. En dan gaan ze naar buiten. Dus de kinderslaapkamers en de badkamers en de keuken... die wordt eigenlijk vrijwel niet bezocht. Omdat er heel waarschijnlijk geen waardevolle spullen liggen. Ja. Yeah. Dus jij hebt nu alles in je keuken verstopt en in je kinderslaapkamer. Ah, ik die... woon in een studio, dus ik heb niet <laughs> heel veel keuze. <laughs> hey, ik kom overal bij jou. Ja. Ja, ik heb er wel naar geluisterd, hoor. eerlijk gezegd. Toen ik, uh, toen ik die... Wat ook zo leuk was... Uh, uh, uh, uh, je had het net over dat er een alarm gaat. Uh, we hebben dat dus gespeeld met een, met een inbreker. Uh, Daniel heet die, die in de gevangenis in Al van der Rijn uh, zat. En uh, die vond in dat spel, of in die virtual reality van jou... Uh, op een gegeven moment een tas met daarin een telefoon. En toen zei hij... Uh, de eigenaar kan nooit ver weg zijn... want niemand laat zijn telefoon thuis. Dus ik pak snel die telefoon en dan smeer ik hem. Want misschien staat ze wel onder de douche of zo. Of is ze even bij de buren. Ah. Of, uh, dus uh, dat zijn zo van die dingen... Uh, waar je niet bij stilstaat. Maar het is misschien een goed idee om een, uh, een oude mobiele telefoon... op je <laughs> nachtkastje te leggen. Nee, is enorm enorme waardevolle informatie, kan ik me voorstellen. Jazeker, ja. Zeker, ja. En dit is nooit eerder gedaan, dit onderzoek. We zijn met partners in Engeland bezig net om dit hele onderzoek uit te voeren. En uh, zij waren net het eerste om hiermee te starten. Ja, ja echt fascinerend. Het is zeker fascinerend, omdat je veel directere informatie krijgt... van waar mensen heen lopen en wat ze doen. Ja. En daardoor kunnen we uh, nog betere buurtpreventiemaatregelen... Uh, ...stimuleren bij buurtbewoners... Uh, ...om ervoor te zorgen dat ze minder snel slachtoffer worden van inbraak. Ja, want we hebben nu dat spotje van... ...wat is het, Postbus 51, ik weet niet... ...van uh, dat rare stemmetje, dat mannetje... zegt: hey, je moet je deur op slot doen. Het zal je verbazen hoe weinig mensen... Hoe, ...dat mensen soms hun deur gewoon niet op slot doen. Ja? Ja. Nou, je moet denken als een inbreker. Dat, dat, dat is wat je kunt leren ja. van, van, uh, van dit experiment. Uh, en als je dat dan ook doet... Uh, want je weet natuurlijk niet wat een inbreker doet. We hebben, we hebben Diederik, onze presentator, uh, ook laten inbreken in het kader van dat programma. Hij moest, uh, hij moest iets ophalen uit een huis. En we hebben de beelden vervolgens uh, laten zien, laten recenseren... als het ware door een inbreker in uh, een gevangenis in Alphen van der Rijn. Ja, en uh, hij werd echt kaart uitgelachen. Die, die inbreker zei, nou dat is echt de slechtste inbreker van Nederland. En als je, als je ziet hoe je je als uh, uh, eerzaam burger gedraagt in een huis... het is zo ongelooflijk onprofessioneel. Um, dus als je jezelf voorstelt van... oké, okay, ik ben hier binnen. Uh, ik sta onder tijdsdruk. Ik moet iets uh, zien te vinden. Uh, wat ik snel en makkelijk kan verkopen. Wat ge veel geld waard is. En ik moet naar buiten uh, zonder gepakt te worden. Of zonder dat ik opval, zodat ik gepakt kan worden. Nou, als je zo eens door je eigen huis heen gaat... Uh, dan denk ik dat je de kans op een inbraak waarbij veel gevonden wordt... Uh, al een stuk kleiner kunt maken. Maar het is duidelijk, het, het is wel een vak... Het is echt een, een professie wat dat betreft. En daarmee ook aanstaat bij jou zelf. Maar het, is ook echt, het, heeft, het zijn patronen die je dus inderdaad ook in data kunt omzetten. Om, om, om te weten hoe, hoe werken mensen. En dus ook inderdaad daarmee uh, makkelijk op kunt sporen. Ja, dat klopt. Ja? Ja. Zitten dat soort dingen eigenlijk in bij jou? In, in dat, in dat systeem Ja. Uh, uh... Uh, ...data van inbrekers en inbraken... en uh, ...of is dat nog een stap te ver? Nou, je probeert... Kijk, ...het hangt helemaal vanaf wat je wil gaan voorspellen... ...als je probeert inbrekers te voorspellen... ...dan zul je een dataset moeten hebben... ...die helemaal vol zit met gegevens van inbrekers... Ja. Um, ...maar in dit geval probeerden we een presentator... ...die op de vlucht was te voorspellen... Dus ...dan heb je veel meer aan het gedrag van voortvluchtigen dan aan het gedrag van inbrekers. Oké, okay, maar het kan wel. Je zou kunnen zeggen... oké, okay, we gaan op zoek naar inbrekers uh, in deze buurt... Uh, we gaan eens even kijken, we gaan alle inbraken in dit systeem invoeren... en, en een aantal kenmerken uit de manier waarop ze te werk gegaan zijn uh, erin zetten... om te kijken of we een patroon herkennen en misschien een aantal verdachten kunnen isoleren. Nou, wat uh, Quinn niet doet is het uh, identificeren van mensen die het waarschijnlijk zouden kunnen zijn. Um, en dat is, dat is ook heel erg moeilijk en dat is ook heel erg risicovol. Want uh, als je gewoon alleen maar een vervluchtige probeert op te sporen... en alleen maar wil weten waar hij is... Dan, dan zijn er niet zo heel veel ethische bezwaren... die je daar echt omheen zou kunnen verzinnen... behalve alles rond privacy. Mm -hmm. um, maar als jij gaat profilen wie er mogelijk een inbreker is... en die zou je bijvoorbeeld eens met een bezoekje gaan vereren... Ja, de buren zien ook dat er opeens politie bij meneer Jans op, uh, op de stoep staat. En dat is maar helemaal de vraag wat dat voor effecten gaat hebben. Dus met dat soort algoritmes moet je heel erg oppassen. Oké, okay, Dus, dus als, als Quinn zegt, uh, deze meneer kan... Uh... Of als Quint zou zeggen... deze manier kan hier iets mee te maken hebben. Bijvoorbeeld hij... er is een voortvluchtige bij langs geweest. Het kan niet als uh, aanwijzing in een, in een strafzaak dienen. Dat, dat is gewoon nog een beetje te spannend... om, om het als bewijs uh, zeg maar, te gaan gebruiken. Ja, daar is de foutmarge veel te groot voor. En uiteindelijk is het ook heel mak Het is geen bewijs. Het is alleen maar kansrekening. Dus je kunt het ook nooit als bewijs gaan gebruiken. En het is voornamelijk bedoeld voor opsporing, begrijp ik. Toch? Dit is voornamelijk voor opsporing bedoeld. Ja. En je zou er eventueel nog iets mee kunnen doen met handhaving. Dus je zou... Politiepatrouilles zou je met dit soort technieken kunnen sturen. Maar je moet dus heel erg goed gaan opletten... als je het daadwerkelijk over mensen gaat hebben... die mogelijk iets gaan doen. En dan kom je ook wel heel erg dicht bij films... zoals Minority Report terecht. En dat is toch iets wat je wel wil proberen te voorkomen. Ja, want hoe, hoe sta je er zelf in? He? Want het, het is inderdaad toch een beetje een, een, een, ja, een evenwicht of, of het is een sp spanning... He? Ja, nee, dat is zo. Kijk, aan de ene kant heeft Minority Report... is voor mij altijd een soort van inspiratie geweest... wat er uiteindelijk ook voor heeft gezorgd... dat ik dit soort dingen ben gaan ontwikkelen. Het is natuurlijk heel leuk... en het zou heel erg nuttig zijn... als je zoiets daadwerkelijk zou kunnen. Alleen, je ziet zelfs in die film al... Um, hoewel dat niet is wat de meeste mensen van die film onthouden... Ho hoe erg het mis kan gaan... als je dat soort dingen gaat doen. En dat is dus ook eigenlijk iets waar je eigenlijk constant mee bezig moet zijn. Van in hoeverre ben ik nu iets aan het ontwikkelen... Wat gewoon katastrofale gevolgen kan hebben. Nog even voor de mensen die de film niet kennen, Minority Report. Ja, yeah, Minority Report is een film waarin uh, Tom Cruise eigenlijk in een opsporingsdienst zit. Um, die op basis van voorspellingen. Um, en dat, dat gaat dan om de pre-cops, dat zijn een aantal helderzienden. Uh, dat ze ga, mensen gaan oppakken nog voordat ze hun misdaad hebben gepleegd. Um, en Halverwege de film komt er een voorspelling uit dat hij daadwerkelijk dat gaat doen. En dan is het eigenlijk zijn taak in de rest van de film om aan te tonen dat het systeem niet foutloos is. Nee, ja. Ja, het zijn hele herkenbare thema's van nu. Ja, dat zijn risico's. En daar, wordt, daar zal sowieso ook discussie over gevoerd worden. Hè. Als, als dit soort systemen ingevoerd worden bij politie. queen, dus het voorspellen van, van gedrag van, van voortvluchtigen. Dat, uh, zou maar zei het al even. Dat politiepatrouilles in de buurt gaan. Dan er, zullen mensen zeggen in zo'n buurt. Uh, ja, wij zien het uit de politie. En wij worden gestigmatiseerd. Ja. Uh, en dat doet het computersysteem. En daar zal de politie op moeten reageren. Dus die zullen ook altijd weer... een een soort menselijke rationalisering voor dat politieoptreden uh, ja, moeten nou, geven. Absoluut. Je kan niet wegkomen met het idee... Uh, ja, de computer zegt dat hier een kans is op misdaad. Dat, uh, dat kan niet. En wat, wat heel interessant is, vind ik, bij het onderzoek naar, naar criminaliteit... dat zit ook in het onderzoek van Iris... Uh, dat je altijd die menselijke check uh, uh, nodig hebt. Uh, inbrekers, die willen... Dat bleek heel erg uit, uit dat gesprekje met, uh, en dat experiment met die, met die inbreker. Inbrekers willen bijvoorbeeld wegkomen uh, uit hun huis. Die willen de confrontatie met, uh, met, uh, met bewoners niet aan. Nee. Dus, dus uh, dingen hoeven niet te escaleren in, in geweld of in, in, in grotere problemen. Dus je moet altijd in de gaten houden als je, als je met dit soort onderzoek bezig bent. Dat je het over mensen hebt. Stel maar, uh, Quinn, jouw programma, is dat al besteld door de politie? Uh, we, we zijn op dit moment met de politie aan het kijken in hoeverre we en op wat voor verschillende manieren je het kunt inzetten. Maar je, je moet altijd heel erg oppassen met het inzetten in huidige zaken natuurlijk. Omdat je uh, je wil de zaak niet verstoren en je wil ook wel kijken dat, dat je hier wel iets rechtmatigs doet. Oké, okay, en Iris, uh, jouw onderzoek, wanneer is dat uh, af? Ik hoop dat we eind mei een gedeelte van de data helemaal klaar zijn met verzamelen. En eind september dat we dan helemaal klaar zijn. En dat ik daar dan uh, verdere uh, wetenschappelijke artikelen over kan schrijven. En dan ben je over een tijdje gepromoveerd. Dan nee, ben ik over een tijdje gepromoveerd, ja. Nou, heel veel succes daarmee. Uh, donderdag om half tien voor half tien op NPO 2, de uitzending opgejaagd van Focus. Bedankt Selma Smits, Iris van Sint-Majersdijk en Jeroen Korschot. een ontzettend lekker is het. Alabama 3 Woke Up This Morning uit 1997 alweer. Maar dit nummer werd pas echt bekend natuurlijk als begintune van die andere geweldige tv-serie The Sopranos. In 1980 werd ook hele goede muziek gemaakt. Echte Radio 1 muziek. The Cure of Forrest. de luisteraar heeft nu gehoord, dit is een hele nieuwe versie... maar dat kon Steven Smit, mijn collega technicus regisseur... de redacteur van dit prachtig programma natuurlijk niet weten... want hij is uit 1988 en startte dus gewoon deze nieuwe versie in. En dan nu een jonge wetenschapper... die jaren en jaren heeft gezwoegd aan zijn of haar promotieonderzoek... en nu eindelijk klaar is, klaar om de resultaten van het onderzoek... aan het grote publiek te laten horen... Tijdens het lekenpraatje, Gekraak van chips, smakgeluiden, ademhalen of geslof over de vloer. Dat zijn geluiden waar sommige mensen zich aan ergeren. En anderen kunnen er zelfs woedend van worden of ervan walgen. Als je die geluiden echt niet kunt uitstaan... dan heb je waarschijnlijk last van misofonie. Maar dat is eigenlijk nog niet zo lang bekend. En een behandelmethode bestond er al helemaal niet... Psychiater Arjan Schreuder promoveerde op deze bijzondere ziekte. Uh, Arjan, ten eerste gefeliciteerd. Dankjewel. En na hoeveel jaar? Uh, ik ben in 2011 uh, is het officieel een promotietraject geworden... maar het echte onderzoek begon eigenlijk al in 2009... Dus je bent al heel lang bezig en het is nu eindelijk afgerond? Ja, dus na al die jaren in mijn vrije tijd, dit doen naast mijn werk, is het eindelijk af. Want je bent ook uh, werkzaam als psychiater? Ja, psychiater. Ja. Nu, uh, voor de luisteraars hebben we natuurlijk heel lang in spanning gehouden van... Uh, waar heb je een onderzoek naar gedaan? Nou, dat was naar misofonie. Misofonie, haat van geluid. Hoe kom je daarbij? Nou, ik was in 2009 uh, in het AMC uh, in opleiding tot psychiater. En daar waren uh, een paar patiënten die uh, klachten hadden van extreme woede en walging bij specifieke geluiden. Maar geluiden en, als... Uh, nou, daar kwamen op een gegeven moment achter. Maar er waren geluiden die door andere mensen gemaakt werden. En het bijzondere was, er was eigenlijk alleen die naam voor. Misofonie. Maar er was verder helemaal niks over bekend. Maar die mensen leden er wel echt ontzettend maar, maar, onder. Maar wat, wat vertelden die mensen dan aan jou? Wat, hoe? Nou, wat zij vertelden is dat bij het horen van uh, geluiden van andere mensen. Meestal dus uh, eetgeluiden, smakgeluiden, uh, ademhalingsgeluiden. Dat ze extreme woede en walging voelden. Maar, wijs... maar, dat, maar dat zijn dus dingen die ze dagelijks meemaken. Ja, en dat zorgt er ook voor dat ze ontzettend veel... Uh, klachten uh, gingen ont ging ontwikkelen. Heel veel ging ze konden niet meer uh, samen in, in kantoren werken. Vanwege die collega's die het hard het zaten te typen. Of appels zaten te eten. Ze konden niet meer naar de bioscoop. want Mensen konden nu popcorn zitten te eten. Ze konden niet meer samen eten met hun geliefden. Vanwege die smakgeluiden die ze gewoon niet aankonden. Uh, aan maar, maar, en... en... Je zegt woede en walging. Wat, wat, maar hoe uitzicht dat dan concreet? Wat... Ja, ik denk op zich. Heel veel mensen herkennen het wel. Dat je gewoon wat kan storen aan ja. geluiden die andere mensen maken. als je met iemand met de pen zit te klikken. Of luid zit te kauwen. gaan kou, hè, dat, dat kan vervelend zijn. Maar bij deze mensen gaat het een stuk verder. Het is zo intens dat gevoel. Dat als ik nu niet uit deze situatie ga. Dan ontplof ik. En dat wil ik niet. Dus... Het heeft niks te maken met dat ze hele gevoelige oren hebben. Of dat hun gehoor heel gevoelig is. Of dat, dat, dat, dat het meer doordringt. Dat nou, of... nou, ik denk dat dat ook de reden is waarom het uh, vooral in eerste instantie in de audiolo audiologie uh, bekend is. Dus de, de gehoordeskundigen. Yeah. Uh, die mensen hebben er vaak wel een gehooronderzoek gehad. Maar bij een geho met een gehoor, en dat kwamen wij in ons onderzoek ook achter. En met een gehoor is eigenlijk uh, niks mis mee. Het is niet beter of slechter. Dus daar, het is, ligt niet aan het, aan het aantal decibel, het volume van het geluid. Het is echt een, een psychische klacht in feite. Uh, psychiatrisch, ja. Psychiatrisch. Maar we vonden ook daadwerkelijk wel uh, dat ding in het brein anders gaan... Hoor, bij ons onderzoek. En hoe, hoe weet je dat je dat, dat, je dat hebt... Nou, ik denk, wat ik net zei, hè, dat het, je erg graag geluiden van andere mensen. Dat kennen we, heel veel mensen wel. Maar als dat het zo intens is dat je hele, le je hele leven daardoor ontwricht wordt. Of een groot deel van je leven ontwricht wordt. dat ik net zei, niet samen kunnen eten, niet meer samen kunnen werken. Als je ja, zoveel klachten hebt, dan... Dat zijn de mensen die we ook in het AMC zagen voor, voor een intake van een psychiatrisch onderzoek. En dat zijn de mensen die we echt waar je kan spreken van uh, misofonie als een psychiatrische aandoening. En, en hoe, hoe zijn die mensen hoe, hoe staan die erbij? Kun je het zijn die mensen vermoeid? Of uh, hoe, kun je het ook aan ze afzien? Nee, het zijn, als je aan de buitenkant, dat, dat is natuurlijk het droevige. Aan de buitenkant zie je het niet. Mm -hmm. En dat zijn, nou, als je ze in de wachtkamer ziet zitten, dat zijn onwaarschijnlijk normale mensen. En het zijn ook, dat het lastige ook is, dat, um, kijk, nu is er meer bekendheid. Maar de eerste mensen die wij zagen, die uh, liepen er al tientallen jaren mee, mee rond. En niemand begreep wat het was. Mensen dachten dat ze zich aanstelden. Ja. Yeah. Veel onbegrip en veel, veel, uh, veel heel, heel veel lijden. Ja. Yeah. Ik kan me voorstellen dat je, dat je zegt... Nou, je stelt niet aan, weet je, een beetje hmm. geluid, kom op zich. Uh. Ja. Nee, maar het gaat dus echt wel verder dan dat. Ja. Ja. En die mensen... zeggen je, die mensen komen bij jou in, in, in de wachtruimte... in het AMC. Is die wachtruimte dan ook zo ingericht dat mensen daar... Weinig of uh, tot geen last hebben van omgevingsgeluid of van oh, Nou ja, is het van lag, andere? Lag, ja zoals de gewoon als in een ziekenhuis. Dus, uh, ja, op zich is die niet speciaal, speciaal of anders ingericht of zo. Maar dat, dat kan best lastig zijn. Openbare ruimtes kunnen heel lastig zijn. Ja. Hè? Bibliotheken, collegezalen. Als je last hebt van Er zijn dit plekken waar je uh, heel veel last kan hebben, ja, en die er ook niet bent. En, nou, je zei, uh, die term was eigenlijk, die bestond wel, maar het was niet duidelijk. Uh, wat het nou precies was. Ja. Hoe zijn jullie er zo langzaam achter gekomen wat het nou is? Wat het volgens jullie nu is. Nou, De eerste stap was om tot een goede beschrijving te komen. Daarvoor was het nodig om zoveel mogelijk mensen met misofonie te vinden en ja. te spreken. En hoe vind je die? Nou, dat begon met één berichtje in een nieuwsgroep op internet. Echt met een gezocht mensen die... En dan de beschrijving van de klachten. En yes. geleidelijk kwamen de eerste reacties binnen. En dat is be, dat, uiteindelijk een heel bijzonder project. Want de mensen die uh, er last van hadden, die kwamen naar ons toe. We hebben eens eerst samen gekeken. Van, ja, hoe kunnen we uh, wat zijn, die symptomen goed in kaart brengen? Vervolgens zijn we die gaan vergelijken. Hè? Want het had wel overeenkomsten met andere aandoeningen. En, uh, het had iets overeen overeenkomst met een dwangstoornis, met een fobie. Maar... Dat was het allemaal, eh, allemaal niet. En toen, dat deed ons wel realiseren dat het echt wel iets aparts moest zijn. En toen hebben we als eerste eh, de misofonie beschreven als psychiatrische aandoening. En de volgende stap was om te kijken, wat gebeurt er in het brein? Hebben mensen met misofonie? Oh ja. Dus hebben we, een gedaan, ja. hebben een gedaan, we hebben hersenonderzoek gedaan, hebben ze in de scanner gedaan. En hoe uh, test je dat dan? Wat doe je dan met die mensen? Nou, we hebben ze dus uh, filmpjes laten zien uh, van allerlei misofonie situaties. Dus iemand die een appel eet en een uh, grapefruit. Dat is natuurlijk heel naar, want je gaat mensen blootstellen aan datgene waar ze het meest onder lijden. Je maar... gaat ze kwellen. Ja, en dat was best wel een spannende fase. Hè? Ja, maar even een grapefruit eten, wat is het verschil? Een sompige grapefruit. Dat kan weerzinwekkend zijn als je niet iedereen heeft dat hoor. Het verschilt ook per, per persoon die misofonie heeft, welke geluiden het nou precies zijn. maar want dat, want dat kan in, in, in, in principe ja. alle geluiden zijn. Ja, sommigen hebben het bijvoorbeeld alleen maar met neusophalen en uh, niesgeluiden. anderen hebben het alleen maar met uh, bepaalde uh, kraakgeluiden van chips of zo. Dus dat ja. verschilt wel. Um, nee, maar dat was best spannend. Maar het, in het, het bijzondere aan het project was dat het echt een, een samenwerkingsproject uh, was, waarbij onderzoekers, behandelaars en patiënten samen gingen kijken. En uh, mensen met misofonie waren ook bereid om toch hier aan mee te werken, omdat ze het ook belangrijk vonden. dat uh, uitgezocht is wat er nou in het brein gebeurt. Ja, precies. En uiteindelijk is het, uh, zijn ze daarin meegegaan en is het, heel, is het, is het uh, wel, wel, wel op tot stand gekomen. Je, want je, ze ja, gingen de scanner in, je, je, je, je, je, zei, je liet ze filmpjes zien, dus met, met die geluiden. En... Ja, filmpjes, Er is dus ook met beeld erbij. Ja. Nee. En, en wat gebeurt er met die mensen op dat moment? En, en, en wat, wat merk je dan in die yes, hersenactiviteit? Nou, wat, wat wij zagen is dat de mensen met misofonie... die hadden verhoogde activiteit in gebieden... die uh, betrokken zijn bij algehele aandacht. De, de insula en in de anteriore singulata cortex. Dat zijn twee gebieden... Uiteraard, de, heet, dat is uh, gesneden koek voor de luisteraar. Precies, de basiskennis. Ja. Nee, dat is nee, dat zijn dus gebieden die betrokken zijn bij algehele aandacht. En uh, ook de gehoorschors die was ook actiever... Die uh, is betrokken bij aandacht voor geluiden. Mm -hmm. En het bijzonder ook de insula. Dat is ook een gebied waarvan we weten dat het betrokken is bij het uh, beleven van de emotiewalging. Nou, en die, deze gebieden waren actiever bij de misofonie, mensen, alleen bij die misofoniefilmpjes. Dus we lieten dus ook nare clipjes uit uh, bioscoopfilms zien aan beide groepen. En daar zagen we dus gewoon geen uh, verschillen. Maar nare clipjes als? Uh, ja, dat, zijn, dat waren scènes uit, even op de American History X. Er zit een hele gewelddadige scène in. En uh, trainspotting zit een scène in met. Een toilet en overgeven. Dus dat zijn op zich uh, filmclipjes die bij iedereen wel een uh, woede of ja, ja. Ja. Wal, ja. walging naar gevoel oproepen. En daar zagen we geen verschillen. Dus nee, het ja. was echt wel specifiek. Alleen die uh, eetfilmpjes, die daar zagen we de verschillen in. En ook met toegenomen hartslag. Alleen bij die misofonie-patiënten. Dus toegenomen hartslag is toegenomen lichamelijke spanning. Dus ja. echt uh, opwinding en uh, de, het, het, je, je onprettig voelen. Uh, alleen bij die filmpjes. En dan breng je dat in kaart en ja, weet je dan al wat of heb je dan een idee ook hoe je dat eventueel zou kunnen gaan behandelen? Nou, dat was. Um, het belangrijkste was natuurlijk ook, kun je het behandelen. En uh, wat ons vrij snel opviel, is dat um, kijk, cognitieve gedragstherapie, dat is een behandelmethode die voor heel veel psychiatrische aandoeningen bruikbaar is. Hè? Noem eens een voorbeeld. Nou, bij cognitieve gedragstherapie ga je altijd op zoek naar de gedachte die gekoppeld is aan de heftige emotie. Mm -hmm. En door die gedachte te veranderen, kun je de emotie veranderen. Dus als je bijvoorbeeld uh, gedachten hebt, ik, ik krijg het benauwd, ik ga stikken, ik krijg een hartinfarct. Wat je kan hebben bij eh, paniekaanvallen, paniekstoornis. Mm -hmm. Dan laat je een patiënt allerlei oefeningen doen. Waardoor hij gaat merken dat, dat uh, die gedachte niet overeenkomt met de werkelijkheid. Maar bij misofonie waren dat soort gedachten er helemaal niet. Eh, mensen met misofonie hebben niet zoiets van... Uh, dat, dat, die hebben alleen dingen van gedachten als hou op met smakken. Ja. En dat is niet een gedachte die je kan... Uh, het is een reactie van, in feite. Ja, het is meer een uiting van hoe heftig het is. En, ja. Daar komt ook bij dat de woede en walging... die emoties die... die bij niet uitgelokt worden, die, die doven ook niet uit... met blootstellen. Je kan bijvoorbeeld met angst... kun je allerlei angstopwekkende situaties... Uh, oefenen. En dan dooft de angst uit. Hè? bij spinnenfobie. Dan ga je een spin... ga je naar kijken en je gaat hem een keer aanraken. Op je hand laten een, je handen lopen. En uiteindelijk zul je merken dat die angst afneemt. Maar woede en walging werkt dat niet. dus nee, nee. Er moest iets anders. ja En... Um, dus we hebben toen, er uh, waren twee dingen, heel wat wij merkten, heel belangrijk. Eén, een, een hyperfocus op die geluiden, hè, dus een zonder daarbij die gedachtes. En het tweede is dat er een koppeling gemaakt is tussen zo'n geluid en zo'n hele uh, negatieve, intense emotie, die woede en ging Dus wij moesten uh, iets uh, vinden waar die beide facetten aan zouden pakken. En dus toen zijn we vier technieken gaan combineren. En die combinatie van die vier die, die, die, die bleek dus te, te werken. Dat zijn vier technieken uit de cognitieve gedragstherapie. En wat voor technieken zijn dat Nou, dan? De eerste was um, uh, ontspanningsoefeningen. Mm -hmm. ja, mensen met misofonie hebben vaak verhoogde spanning in hun lijf. Dat hebben ze vaak ook niet door. Dus ontspanningsoefeningen kon al een uh, verlichting van klachten geven. Tweede techniek, uh, speciale aandachtstraining... Uh, mensen met die hebben continu een aandacht gericht op het mogelijk horen van die geluiden. Aha, ze zijn en continu gespitst op... continu oh. gespitst, Maar als je aan tafel zit met een, iemand die eet, gebeurt er veel meer dan alleen die kaak die op en neer gaat. Ja. Het eten heeft een smaak en ja. het, uh, er is een gesprek gaande. Als je buiten op, uh, dus je kan allerlei oefeningen doen waarbij je uh, aandacht kan richten op andere zintuigelijke input uh, dan het misofoniegeluid. geluid. Ja. En dat kan ook al een verlichting geven. De, en de derde techniek was stimulusmanipulatie. Dat is. Nou, het mis geluid dat is de stimulus en die moesten ze gaan manipuleren, veranderen. Dus thuis op de computer eh, dus aan de dit slag. Zet ja, dan nou, kijk, je kan dus het geluid opnemen en dan kun je eh, de toonhoogte gaan veranderen of je kan het in een ritme gaan zetten ja, en, ja. Wat, en, en daar daarmee aan de slag te gaan kun je af. Ja, je zou bijvoorbeeld een ritme kunnen maken. Zoiets, ja. denk ik, hey, ik heb een vorm van controle over dat geluid. En dat geeft al iets meer afstand tot het geluid. Ja, ja. En het allerbelangrijkste, mijns inziens, is. Um, counterconditioning, contraconditioneren. Dus hiermee kun je een, een andere positieve associatie maken. Als je... Dus zeg maar, het uh, negatieve gevoel wat het geluid oproept, mm -hmm. omzetten in een positief gevoel. Ja, er zijn heel veel geluiden, en dat zat ook in de behandeling. Heel veel geluiden die lijken op elkaar. En als je die in een andere context zet. Een ander filmpje erbij zetten, Een ander beeld erbij houden, Dan kun je er een andere associatie bij krijgen. Heb je voorbeelden daarvan? Nou, het geluid van met je sloffen over de vloer sloffen. Dat vinden heel veel mensen irritant. Dat lijkt heel erg op een kwast die over een doek gaat. Of een gordijn. Een ander voorbeeld is... Je neus ophalen. Mm -hmm. ja, dat, dat lijkt ook bijvoorbeeld op het uh, scheuren van papier... of een gordijn dat open en dicht gaat. Nou, we hebben hier een gordijn in de studio... niet je het open en dicht kan. Dus dat is het geluid van sloffen. Ja, dit zou een uh, neus ophalen kunnen zijn. Oh, dit zou een neus ophalen kunnen zijn. Of, uh, nou, dan moet die rails moet open en dicht gaan. Maar als mensen dan uh, bepaalde geluiden heel naar vinden... Uh, een heel goed voorbeeld is bijvoorbeeld... het geluid van chips eten... Mm -hmm. Dat lijkt ook op in de sneeuw lopen. En ik weet van iemand die... Het geknisper van... Ja, het gekraak, kraak, kraak. Dat lijkt heel erg op in de sneeuw lopen. En als je nou thuis een filmpje maakt... En dat was altijd iemand gedaan. Ik moet je even openmaken. Ik maak het even open. Ik, uh, ik bied je even een chipje aan. Ik, uh, het is niet jouw smaak. Hadden oh, nee. oh, we paprika moeten halen. Dan neem ik even een hapje. Wokkels. Hmm. Nou, als, je dit, als je daar een filmpje ja, dus een, een filmpje kunnen maken van mm -hmm. chips eten, dat overgaat in beelden van in de sneeuw lopen. Ik kan het me wel voorstellen, ja. ja. ja. Nou, de, en en als, als je heel erg houdt van hardlopen of in de sneeuw lopen, dan kun je daarmee, een, als je daar mee bezig gaat, zo'n uh, dus filmpje aan maken en je er vaak naar kijken, kun je daarmee een andere associatie maken, een andere positieve associatie. Dat heb je ook uitgetest op de ja. patiënten? Dat is een heel erg. Um, die, die behandeling is echt een doe-behandeling thuis aan de slag, achter de computer mee bezig, ontspanningsoefeningen doen, uh, die aandachtsoefening, al die trainingen, dat filmpje maken en alles bij elkaar. Dat kan echt heel goed werken. Dus we zien echt, toen in een grotere, grotere groepsbehandeling, we hebben een groot onderzoek, 90 patiënten deze behandeling gedaan en dan zagen we echt bij de helft van die mensen een, een significante vermindering van hun misofonie de klachten worden minder. Het wordt weer... Uh, ze, kunnen weer samen, of wat? Ze, ze kunnen weer samen eten met, met familieleden. Ze kunnen weer in een, in een vergadering zitten. Ze kunnen op een gegeven moment makkelijker uh, afstand nemen tot die geluiden. Iemand is verkouden. Iemand zit de neus op te halen. Ze kunnen denken, ach... Oh, niet hè, op focussen. Andere... Niet op focussen. Of het valt wel mee. Of het is maar even. Echt, ach, die, hij is verkouden. Ze kunnen, ze kunnen er anders tegenaan kijken. En dat, en dat, dat geeft dan een flinke uh, klachtenverlichting. Het, dus, is weer, het is weer te draaglijk. dit is echt... Eigenlijk een ontzettend geweldig goed onderzoek wat je gedaan hebt. Het is, een, het is een denk ik een heel mooi en heel belangrijk ja. project geweest wat we daar gedaan hebben. En, en, en uh, ik kan me voorstellen dat, dat veel meer mensen rondlopen met deze aandoening. Hoe, hoe weten die de weg te vinden naar jullie uh, aanpak? Nou, volgens mij als je misofonie opzoekt dan kom je al vrij snel op het AMC. Want het AMC is de enige uh, instelling die dat in Nederland en ook in België... Uh, onderzoekt en behandeld. Maar dus dan moet je natuurlijk wel weten dat je, dat je dat hebt. Ja, het is wel iets dat mensen vrij snel herkennen dat ze er last van hebben als het een naam heeft. Mm -hmm. um, dus dan kun je je laten verwijzen door huisarts voor een intake op de poli en dan kan gekeken worden of, of hoe heftig het is en of je daadwerkelijk uh, de behandeling aan wil gaan of aan kan gaan. Ja. En dan komen ze bij jou terecht? Dan komen ze niet meer bij mij terecht, want ik had afgelopen uh, jaren me vooral bezighouden met het onderzoek en niet meer met de behandeling. Dat, uh, dat was qua tijd niet uh, te combineren. Dus dat wordt door een heel goed team van psychologen en uh, uh, psychomotoren, therapeuten en psychiaters gedaan. Dus jij gaat gewoon verder met je psychiatrische werk? Met mijn uh, werk als psychiater. psychiater. Ja. Heel goed. Oh, Jan, dankjewel voor je uh, aanwezigheid. Graag gedaan. sound of breaking kunnen sommige mensen hier ook niet tegen. The Sound of Breaking Glass van Nick Lowe. Eind jaren 70 was hij een van de muzikanten van het fameuze Stiff-label. Waarbij onder andere ook Elvis Costello en Ian Jury zaten. Wie kent ze niet? Het eerste uur van Focus zit er alweer op. Nog maar drie te gaan. Blijf vooral bij mij, hou mij wakker. In het volgende uur gaan we twintig jaar terug in de tijd. Naar de Amsterdamse wijk Overtoomse Veld. 23 april 1998 Een in brand brandgestroken prullenbak... werkte als de letterlijke lont in het kruidvat... en leidde tot ongeregeldheden. Buurtbewoners en jongeren kwamen in opstand... tegen, de in hun ogen, eh, tegen het in hun ogen repressieve optreden van de politie al daar. Daarna gaat onze verslaggever Gerda Bosman... opnieuw schatgraven in Museum Boerhaven. En wat vindt ze daar? Een koninklijk stukje maansteen. En tenslotte praat ik aan het einde van het uur... met wakkere wetenschapper Rienk Vermeij. Hij zit in Oklahoma in de Verenigde Staten... en onderzoekt waarom de mensheid in de 16e, 17e eeuw... haar geloof verloor in de astrologie. U leest vast wel uw horoscoop elke dag in de krant. Mochten er nog vragen zijn of heeft u opmerkingen... mail die dan vooral naar ons, naar radiofocus.ntr.nl. Of stuur een appje via de NPO Radio 1 app.